Facturen van bedrijven zijn geopend en vervolgens beplakt met een sticker met daarop de tekst Let op, ons bankrekeningnummer is gewijzigd. Debiteuren zouden zo het verschuldigde bedrag hebben overgemaakt naar de rekening van de TNT-medewerkers. Het bedrijf is inmiddels een grootschalig onderzoek begonnen. In Engeland zijn twee Nederlanders veroordeeld voor heroïnesmokkel. De mannen uit Venlo en Tegelen kregen 20 en 18 jaar celstraf. Ze werden vorig jaar september betrapt, toen ze 77 pakketjes harddrugs de grens over probeerden te smokkelen. De heroïne had een straatwaarde van 6,2 miljoen euro. Bij het kampioensfeest van de Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Lakers zijn acht mensen gewond geraakt bij supportersrellen. Ruim 40 relschoppers zijn gearresteerd. Honderden dronken fans staken auto's in brand, gooiden ruiten in en bestookten politieagenten. Het komt in de Verenigde Staten maar zelden voor dat sportevenementen of feesten verstoren. In de haven van Rotterdam ligt sinds vanochtend het op één na grootste cruise schip ter wereld. Het is de Norwegian Epic van 330 meter lang en met een capaciteit van 4100 passagiers. Het schip is splinternieuw, komt net van de werf en is het grootste dat Rotterdam ooit heeft aangedaan. Bij Waterloo wordt dit weekend de beroemde veldslag tegen Napoleon nagespeeld door zo'n 3000 figuranten. Bij de reconstructie zijn ook 150 paarden en 50 stuks historische artillerie betrokken. Vandaag stellen alle figuranten zich op zoals dat 195 jaar geleden ook gebeurde. Morgen spelen ze de slag na. Er worden dit weekend zo'n 50.000 toeschouwers verwacht. Bij de WK-wedstrijd Nederland-Japan worden in het stadion van Durban zo'n 20.000 oranjefans verwacht. Vanuit Nederland zijn ongeveer 6.000 supporters naar Durban gekomen. En verder hebben vele duizenden Nederlanders die in Zuid-Afrika wonen een kaartje voor de wedstrijd gekocht. Als opwarmertje was er vanochtend een groot feest in een strandtent in Durban. Dan het weer, wisselend bewolkt, enkele de buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur tussen 13 graden op de Wadden en 16 in het binnenland. Morgen weinig verandering, daarna droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.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 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. talks to you Zaterdag 19 juni 2010, dag 170 en nog 195 dagen te gaan. Dat maakt het week 24 en makkelijk rekenen. Aflevering 24 van dit jaar. Nederland is in teken van oranje, zo te zien hier in de studio al helemaal. De oranje bierpetjes en shirtjes die worden weer gedragen. En de A1GP en Gant, wat is dat? Is dat ook iets van bier of voetbal? Oké, okay, kijk, er zit wel bier onder, gelukkig. Want Nederlands elftal moet vandaag natuurlijk spelen. Om half twee zal de wedstrijd van start gaan. Um, in dat, ja, daarom doe ik eigenlijk maar één uurtje muziekboelen van, want ik moet er straks gewoon werken. Ik werk in, in een mooi, mooi café ergens hier in de Haltestraat. En het, ja. Wie heeft er gescoord? Kluivert, Kluivert heeft gescoord, jezus. 1-0, oh nee, nog niet. Het is, uh, het is nog niet zo ver. Dus 1 uur muziekboel voor vandaag. We gaan alles in 1 uur proppen. Het gaat helemaal lukken. 2 uur neemt Bob het van boven. Kom, kom maar op Oranje, laat je horen. Dit is een mooie versie. Ik weet niet hoe schors er komt, maar we gaan nog wel meteen draaien. Probeer met die bal en doelpunt te scoren. En breng, breng die beker hier maar snel naartoe. Doelpunt voor Oranje. Nul ben voor Oranje. Nul ben voor Oranje. Gulpen voor Breng die beker hier maar snel naartoe Kom, kom maar op Oranje, laat je horen Schiet nu die bal maar heel erg hard naar voren Probeer met die bal nu een doelpunt te scoren En breng, breng die beker hier maar snel naartoe Doelpunt voor Oranje times when I'm lying in bed just to get it all up what's in my head and I start feeling a little peculiar so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs what's going on Fornamblants. De mooie versie van WhatsApp. Ik gok zo'n beetje dat het een live versie van ze is. Of een akoestische versie. Dat zeggen ze er weer niet bij, hè. Helaas, maar waar. Uh, we gaan dus kijken wie er allemaal geboren zijn op 19 juni. Want bijvoorbeeld Jos Brink zou vandaag jarig zijn. Een Nederlands acteur Klaankus naar tv-presentator. Ik ken hem allemaal. Geboren in 1942. En op vrijdag 17 augustus 2007 is hij weer overleden. Gina Rowlands, Amerikaanse actrice, is vandaag jarig 76 jaar. Een Nederlands acteur Olivier Tuinier, 28 in Lent is jong. Zweeds politicus, 1957 geboren, Anna Lind, helaas overleden op donderdag 11 september in 2003. Kathleen Turner, 56 jaar geworden, Amerikaanse filmactrice. En Malcolm McDowell, Engels acteur, 67 jaar. En dan gaan we even heel ver terug in het verleden. In 1867 is Nederlands kleinkunstenaar Eduard Jacobs geboren. En in 1914 is hij overleden. Nou, gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 19 juni. Steve Fossett begint op woensdag 19 juni 2002 aan zijn zesde poging een solo ballonvaart rond de wereld te maken. Maar deze keer lukt het wel. En de Britse douane vindt op maandag 19 juni 2000 de lijken van 58 illegale Chinezen in een Nederlandse vrachtwagen in Dover. En op dinsdag 19 juni 1990 tekenen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland het akkoord van Schengen. Dat een vrij verkeer van persoon van uh, ...van personen tussen de landen regelt. Lekker, uh, Rob. Wat zeg je? Wat ga je doen? Geen broodje halen? Lekker hoor. Uh, Murray Hayden, de derde mens met een kunstmatig hart... ...is 59 jaar als hij op donderdag 19 juni 1986 overlijdt. En op maandag 19 juni 1972... ...protesteert de vliegersorganisatie Ivalpan met de 24-uur-staking tegen het uitblijven van maatregelen tegen toenemende luchtpiraterij. En op vrijdag 19. 1953 worden in Amerika de vermeende atoomspion Jules Rosenberg en zijn vrouw Ethel op de elektrische stoel terechtgesteld. Het is tijd voor een beetje blues. You. Now you were just what I was looking for And ooh, once I had a little, I had to have more Cause I wake up morning in the middle of the night The sight of your name was all the time I came back to your door all so besweak. To have you kiss before I stop today. When you're living on love, and it's all you need the constant hunger that you got to feed, living on love. But none of that matters when you're living on love Nothing else matters when you're living on love Meegenomen. Nou, zet hem maar gauw op. Dankjewel. Dit is niet de keuze van Albert-Jan, maar van zijn vrouw, Maris. Maar ja, die is niet in de studio aanwezig, dus die kan er niks over vertellen. Maar Albert-Jan wel, hoop ik. Kijk, kijken, hebben ga geen pakken. Er staan allemaal open. Ik weet alleen dat deze uit 78 is. Ja, dat heb ik je net verteld. Ja, 1978. <laughs> de Ritchie Family. Ja, de, de, de, toen de Maris nog bij die bakkerij hier op het Gasthuisplein werkte, heel vroeger. Toen had ze altijd dit plaatje op. Dus dat galmde altijd over het Gasthuisplein. Oh, kijk. Was Maris weer in de zaak. Mooi toepasselijk om het hier op het ook te draaien. Ja. American Generation. Je hebt er in ieder geval weer een fan bij Mo, want uh, dit vindt ze helemaal geweldig dat je dit draait. Nou ja, ik... Uh, het zit een vast item in mijn programma. <laughs> <laughs> ik weet niet wat jij in mijn handen duwt altijd, maar... Dit was een Ritchie-Family als het goed is? Ja, klopt. Oh, okay. American Generation. Uh, gemaakt in uh, Nederland. Gedrukt in Nederland? Gedrukt in Nederland. Oké, okay. of geperst moet je zeggen. Uh, geperst. Areola Benelux BV, Made in Holland, zo. management van Can't Stop Production in New York. Dat weer wel dan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was een hele grote hit toen, in de jaren zeventig. Ja, ik ken hem maar ook toevallig dit nummer, dus dat scheelt. Het wordt het bij tijd dat ik weer in mijn eigen platenverzameling ga neus doen? Dan ken we ze weer niet. <laughs> nou, dat gaan we dus uh, volgende week doen, neem uh, ik aan. Ja, volgende week, zeker volgende week. Volgende week weer een plaatje van Albert-Jan. En nou een plaatje vanwege het uh, voetbal, denk ik maar zo. Met sabbeltang en het is ook geen trompetje. Heel Afrika. Vo, vo, zila. la. het is geen fluit. Ja, met zo'n lange tuin. En het geluid, dat is geen pretje. Ja.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 Naar de mooie LP van Maris En direct ook van Albert-Jan natuurlijk, die heeft hem gebracht Die wil hem nou weer met spoed terugbrengen naar Maris toe, want hij wil zelf draaien denk ik Hij is in één keer weg Ik weet niet wat het is Hoor die uh, gebroeders komen Voel voor Zela Dit is natuurlijk het WK nummer Kanaan De Waving Flag De bioscoop top 10, ja daar is het weer tijd voor want we willen wel weten welke tien films in de bioscoop nou het uh, populairste zijn. Nou, How to Train Your Dragon, een animatiefilm uit Amerika, staat op nummer 10. The Ghostwriter, de dramafilm uit Frankrijk, op nummer 9. De gelukkige huisvrouw is niet meer zo gelukkig, want hij is naar de achtste plek gezakt. Street Dance, een 3D-film, een dramafilm ook uit het Verenigd Koninkrijk, op nummer 7. She's Out of My League, een comedyfilm uit Amerika, op nummer 6. Robin Hood op nummer 5. En hij stond vorige week... Nee, niet. Vorige week stond hij op nummer 2 deze. Prince of Persia, The Sense of Time. Drie killers. En die uh, A-Team, ja, hij is weer terug in de bioscopen. En uh, het schijnt een onwijs een leuke parodie te zijn op de televisieserie van vroeger. Die staat op nummer 2. En op nummer 1, Sex and the City. De tweede film alweer. Komt die film uit Amerika. Met onder andere Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall en Kristen Davis. Op nummer 1. Nou, dan gaan we ondertussen even kijken... Wat voor uh, leuke berichten de redactie voor me hebt klaargezet? Uh, 100 bijten baasje dat? Nee, dat vind ik niet zo'n leuk bericht. Even kijken. Mensen voor vlucht gevonden. Wat zit hier nou weer? Daar ben ik wel van benieuwd. Nou. Alle papiertjes worden voor mijn neus gedaan. Een medewerker van de Amerikaanse vliegter, uh, vliegmaatschappij. Southwest Airlines deed een lugubere ontdekking toen hij 40 tot 60 mensenhoofden ontdekte die van Arkansas naar Texas zouden worden gevlogen dat meldde de Amerikaanse media afgelopen donderdag de drie dozen waren geadresseerd aan het medisch bedrijf Medtronic het pakket was slordig ingepakt en niet gelabeld nou, de mensenhoofden zijn naar een lijkschouwer in Little Rock in Arkansas gebracht en wat er verder mee gaat gebeuren is er niet bekend de ja, oranje koorts. In de studio zijn we heel erg oranje gekleurd allemaal. Maar wie wordt getroffen door de oranje koorts en zijn auto in opwelling oranje wil spuiten moet gaan oppassen. Een inwoner van Hoge Zand kan erover meepraten. Hij kreeg er een bekeuring voor. Toen hij vrijdag door zijn woonplaats reed werd hij aangehouden door de politie. Hij werd op de bond geslingerd omdat de kleur van de auto niet overeenkomt met de kleur op het kentekenbewijs. De eigenaar had de auto met twee vrienden oranje geverfd in het kader van het WK. Nou, omdat de politie ook de beroerdste niet is, is de man uh, te verstaan gegeven dat zijn boete van 60 euro wordt kwijtgescholden. Als hij zijn kentekenbewijs laat aanpassen aan een nieuwe kleur van het voertuig. En hiervoor krijgt hij twee weken de tijd. Nou, ik ken iemand die heeft zijn motor oranje gemaakt, maar dat staat ook op zijn kenteken. Dat was al zo. Rob, wanneer ga jij een scooter oranje maken? Ja. ja? Wat is er, Rob? Oh, gaat de scooter niet oranje maken. <laughs> Hij is zelf al oranje gekleurd, dat is wel erg genoeg. Maar als ik zo rondkijk... Ja, bijna iedereen is in het oranje. Bijna iedereen. Ik nog niet. man spuugt kogelaat. Oh, dat gaan we zo direct wel even doen, een man die zijn kogelaat spuugt. Dat is wel een goeie. Eerst gaan we een nummer draaien van Laura Janssen. Wicked World.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 All the dollar, little riding hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hands like Grandma made it home. They got some cooking to do. a all ooh ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah yeah ooh ooh, it's a wicked world. Once. I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 Should, but there's always another chapter, and the apple shall sure taste good. ZFM. Zfm. Irak en zijn leiders moeten held liable voor deze crimes van abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal schatwakketten. Al 20 jaar. Kijk, ik kan dit niet Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. Rest. Het begin van duurde over dat ik uh, biermerken zag en A1GP, oranje shirts, maar ik zie er ook eentje van Drukkie, Drukkie voor oranje, kon je net het uh, laatste nummer van uh, uh, <laughs> Goedemorgen Zandvoort, ik kon even niet op die naam komen, kon je hem horen van de Zandvoortse meiden, Emmy, uh, Marianne en Aaltje, nou dus zal ik hem niet draaien, Pascal heeft dat al voor me gedaan in uh, Hotel Hoogland. FM Radio vanuit Zandvoort presenteert het weerbericht. Ja, nu wil wel weten of het lekker weer is vandaag. Met voetbal kijken of de deuren open kunnen. Want het is vandaag een koele dag die eerder op de herfst lijkt dan op de zomer. Het is half tot zwaar bewolkt en er vallen enkele buien. En daarbij waait een vlagerige wind. De temperatuur wordt niet veel hoger dan een hele magere 14 graden. En er waait een matig tot vrij krachtige en een zeekrachtige noordwestelijke wind. Morgen schijnt geregelde zon, maar met name in de ochtend is er nog een buienkans. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is een kracht van 4 en een zee 5 tot 6. De temperatuur loopt op en wordt maximaal 16 graden. Nou, de dag dat de astronomische zomer om 13 uur 28 gaat beginnen. Maandag zijn een flinke perioden met zon en blijft het droog. Zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer, maar nu eerst meer muziek. I <laughs> didn't Wild well, Cherries, play that funky music. Nou, ik zei net al, man spuugt de kogel uit. Wat is dat nou weer? Een man die in zijn mond was geschoten spuugde de kogel weer dodelijk uit. Ik heb dat wel een keer zien doen door uh, Superman geloof ik of zo. Nee. De schietpartij van maandagmorgen plaats in Chicago. Het 39-jarige slachtoffer liep op straat toen hij merkte dat hij beschoten was. De kogel sloeg een tand eruit, maar was niet in zijn mond binnengedronken. En gedronken voor mij dan. Gedrongen. Hij kon de kogel gewoon netjes uitspugen. De man moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. Zijn toestand is helemaal stabiel en de identiteit van, het, van de schutter is nog niet bekend. Um, ja, nog meer leuke berichten. Ja, vast wel. Ijsbeer Knut is gek. Hm? Knut, Zwierelsberoemde ijsbeer is gek. Tot die conclusie kwamen twee leden van de dierenrechtenorganisatie PETA. Twee jaar lang observeerde Frank Albrecht, 41 jaar, en Edmund Haverberg, 53 jaar alle Zoo-ijsberen in Duitsland. Ze namen foto's en filmden. Op die manier werd, er elke, uh, werd elke beweging vastgelegd. Het duo concludeerde dat 27 van de 34 onderzochte dieren een beetje gek zijn. Alleen bij Knut zou de situatie dramatisch zijn. De driejarige ijsbeer uit de uh, Zoo van Berlijn imiteert zelf bezoekers in plaats van zijn eigen moeder. Zoals ijsberen in het wild dat doen. Knut werd uh, bij de geboorte verstoten en opgevangen door verzorgers. Het beestje heeft na verluid ook tics. Zo steekt hij dagelijks 200 tot 300 keer zijn tong uit. Knut slaat zichzelf ook regelmatig tegen de ja, De directie van het dierenpark lacht het rapport van de twee weg. Het zou na verluid uitstekend gaan met Knut. Knut moet ik zeggen, het is een Duitser. Ja, Australië moet 30 dagen in de cel. Omdat hij een kauwgombel blies in de rechtszaal... Um, uh, hij kijkt daar bij de rechter aan en prikte de bel met een knal door. Dat oh. meldde Australische media. De rechtbank en besloot de advocaat ging in hoger beroep. Dus is ook zo'n stukje koud. Seven Nations Army is dit.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 Allons love dance tu dis Que c'est dat het pire que ça ce serait la mort Quand tu crois is. Enfin, que tu dat het Quand is, en dat het niet is. dat het niet is, maar dat het niet is. Ik dat het niet is, maar dat het niet is. Ik dat het niet is, maar dat het niet is. Ik dat het niet is, maar dat het Chant. dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan White Stripes hoorde met Seven Nations Army. Dit is er al ondans. Alweer het ene laatste nummer van mij. Op dag 170 in 2010. En nog 195 dagen te gaan. Dus zaterdag 19 juni. Het is eerste uur van jouw zaterdagmiddag. Die zit er voor mij voor de muziekboulevard alweer op. Zo direct tussen 1 tussen en 5 zal Bob het van me overnemen. Je zal denken wie is Bob nou? Dat is heel makkelijk. Dat is Bob non-stop. Dat is de computer zelf. Vanwege net uh, voetbal, het Nederlands uh, elftal speelt natuurlijk, zoals jullie weten, om half twee. Uh, ik ga heerlijk werken zo direct. En de jongens van Zandvoort op zaterdag, ja, <laughs> ik vind het wel een goede afweging van, zodat iedereen zit toch voetbal te kijken. Dus er zal toch niemand naar ze luisteren. De ja, althans, daar gaan ze vanuit. Mocht je nou wel willen luisteren tussen twee en vijf, is het non-stop muziek. Dus zit je tv lekker op Nederland 1, dan kan je naar voetbal kijken, naar het Nederlands elftal. Ik zal zeggen, tot volgende week. En uh, de jongens van Zandvoort op zaterdag zeggen ook meteen... Uh, Rob en Albertjan zeggen ook meteen tot volgende week. We gaan eruit met een mooi nummer van Van Velsen. One Angry Dwarf. Nou, ik hoop niet dat hij zo direct uh, echt boos wordt. Nederland-Japan, half twee in Afrika. We gaan meemaken.